1 Uur. Het NOS-journaal. de Jong. Goedemiddag. Crisisverkiezingen in Griekenland. De Fransen kiezen Hollande of Sarkozy. En de Friese politie houdt Feyenoord-fans tegen. Het weer, aan de kust soms wat zon, maart blijft het bewolkt met kans op wat lichte regen of motregen. En bij een matige noordoostenwind wordt het niet warmer dan een graad of 11. Morgen afwisselend wolkenvelden en zon, het blijft vrijwel overal droog. En het is wat minder fris met 13 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. De dagen daarna nog een paar graden warmer, maar wel veel bewolking en buien. Zo'n 10 miljoen Grieken mogen vandaag een nieuw parlement kiezen. Tientallen jaren wisselden de Sociaal-Democratische PASOK en het Conservatieve Nieuwe Democratie elkaar af als grootste partij. Connie Kees in Athene, uh, wat denk jij? Wat gaat er deze verkiezingen gebeuren? Gaat er veel veranderen? Het zijn de meest onvoorspelbare verkiezingen die ik ooit heb meegemaakt. Uh, ja, zoals je al zei, meer dan dertig jaar hebben de twee grote partijen rond de 80% van de stemmen behaald. Ja, nu zullen ze door boze en teleurgestelde Grieken worden afgestraft, omdat ze deze partijen zien als verantwoordelijk voor de crisis. Dus veel proteststemmen uh, zullen gaan naar de kleine partijen. En wat kan je zeggen over die kleine partijen? Nou, het zijn partijen van zowel links als rechts die al in het parlement zitten, maar ook nieuwe splinterpartijen. ...opgericht door parlementsleden die uit twee grote partijen zijn gestapt. En dan is er ook nog aan het extreem links en extreme, extreme rechtse spectrum zijn er ook nog partijen. En er is veel onrust over uh, Gouden Dageraad, een neonazistisch of fascistisch partijtje... ...die waarschijnlijk in het parlement gaan komen. En die partij speelt in op de onzekerheid, de onveiligheid van Grieken. Uh, die Grieken voelen in buurten waar de laatste jaren veel buitenlanders zijn komen wonen. Nou, veel Grieken zeggen dat ze op die partij gaan stemmen. En Joris van der Kerkhof sprak net met een kiezer die daarop heeft gestemd. Spiros Lessis. 38 jaar oud, veel gel in zijn haar, haartjes een beetje omhoog, grote zonnebril en heel erg boos. More every day I'm in the hel. I cannot walk in outside like before. Griekland is kapot gemaakt, hij leeft in een hel. Het zijn drie families die daar verantwoordelijk voor zijn. Papandreou families, Mitsotakis families, Karamalis families. All three families destroyed the Greece. En die families horen bij de socialisten en bij de conservatieven. Hij heeft op allebei gestemd. I voted them. Maar nu niet meer. I them. Nu stemt u op de fascisten. Excuse me, I voted today fascist. En nee, hij is zelf geen fascist, maar het moet maar eens duidelijk worden aan die politici dat het allemaal anders moet. You know something for reaction, you understand me? For, of course I don't believe that they're gonna be in the power. Wat Speros betreft moeten de militairen terugkomen, misschien zelfs even een dictator voor vijf jaar orde op zaken stellen. Dan komt alles weer goed. But the military I wanted in the power, actually. The military? Yes, for five years I told you. The milit, yes, for five years I want. Want dit is niet if Finish what I do. Heel veel vertrouwen heeft u er niet in. De moderne geschiedenis begon in Griekenland 3000 jaar geleden. En het einde van die moderne geschiedenis begint ook weer in Griekenland. Everything starts from Greece before 3000 jaar. En alles gaat van Griekenland. En hij pakt zijn tasje met zijn middageten. en loopt door het park naar het begin van het park waar het café is. En nu moet ik voor 12.30 uur werken. Until 1 o'clock in the morning. Werken vandaag. En morgen vroeg weer op voor zijn tweede baan. I wake up 6 o'clock in the morning. I go in the office. Tell me, this is life just to survive. Believe me or not. I believe you. I believe you zei eh, Joris van der Kerkoff nog. Uh, nou, veel proteststemmen in Griekenland. Het wordt heel erg spannend. Uh, wanneer weten we, Connie, welke kant het op gaat? Nou, om zeven uur Griekse tijd, zes uur jullie tijd, is er een exit poll, Maar dat zal maar een indicatie geven en zeker geen betrouwbare uitslag. Die wordt waarschijnlijk pas uren later verwacht. En het kan zijn dat het hier in Athene een hele lange nacht wordt. Nou, we zullen het afwachten. Dankjewel, Conny Keese in Athene. De politie heeft 13 Feyenoord-supporters aangehouden in Heerenveen. De fans wilden zonder kaartje naar de voetbalwedstrijd Heerenveen-Feyenoord van vanmiddag. Maar aangezien de gemeente om veiligheidsredenen een noodverordening heeft ingesteld, moeten de supporters weer naar huis. Alle toegangswegen naar Heerenveen worden gecontroleerd, zegt de Friese politie. Er zijn al een aantal auto's uh, hier op uh, de controle bij een van de toegangswegen waar ik sta. Ze zijn uh, uh, aangehouden, of de tegengehouden En uh, die hebben een gekregen om de gemeente weer te verlaten. Okay, en uh, Ziet het er naar uit dat ze dat doen?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 Er is zojuist bekendgemaakt dat vanochtend de opkomst 30% was. 30% van de Fransen had om 12 uur zijn stem al uitgebracht. Dat is een score die wat lager ligt dan bij de opkomst bij de vorige verkiezingen in 2007, maar weer wat hoger dan bij de eerste ronde van deze presidentsverkiezingen, twee weken geleden. Dat zou in het nadeel kunnen werken van de huidige rechtse president Nicolas Sarkozy, want hij, Sarkozy, heeft het hardste stemmen nodig. In de opiniepeilingen ligt hij achter op zijn socialistische van François landen. Het wordt dus nog spannend vandaag. Het zou voor het eerst zijn in 30 jaar dat een zittend president niet wordt herkozen.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 En ook sommige Duitsers mogen stemmen vandaag. Er zijn deelstraatverkiezingen in Sleeswijk-Holstein. In de peilingen zijn de CDU, de partij van bondskanselier Merkel... en de sociaaldemocratische SPD verwikkeld in een nek-a-nek-race. Het noordelijke Sleeswijk-Holstein is een van de kleinere deelstaten van Duitsland. Toch is de stembusgang een belangrijke test... voor de regeringscoalitie van bondskanselier Merkel. Door de eurocrisis staat de populariteit van de regering onderdrukt. Het optreden van Merkel wordt door veel Duitsers positief beoordeeld, maar de liberale coalitiepartner FDP is onder meer vanwege interne problemen uit de gratie geraakt. Als de FDP opnieuw zwaar verliest, is dat volgens deskundigen een teken dat de steun voor de landelijke regeringscoalitie verder afkalft.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 Maar het applaus is wat Pim verdient. Pim, we zijn trots op jou. Condio, ga met God. Zinloos welk, jaar in Zinloze woorden. In Later vandaag is er een symposium over het belang van fortuin... voor de politiek in Rotterdam en de rest van het land.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 De beslissing om het kampioenschap in de Eredivisie is al gevallen, maar in de laatste speelronde moet vanmiddag nog wel duidelijk worden welke club zich plaatst voor de voorronde van de Champions League, welke clubs Europees gaan spelen en welke clubs degadeert. of welke club degradeert. Goed, Bas Tiggeler, jij volgt straks Heerenveen tegen Feyenoord met als inzet de voorronde van de Champions League. De Friese politie voert rond de wedstrijd strenge controles uit, merk je daar zelf ook wat van? Jazeker, want uh, op weg naar Heerenveen is het plotseling heel druk voor de mensen die komen en dezelfde route nemen als die ik genomen heb, zeg maar A6 de polder door en dan bij jou de A7. Die komen hetzelfde tegen als wat ik heb meegemaakt, mee namelijk heel uh, veel drukte. Grote lange files en blijkbaar, want zover ben ik nog niet eens, uiteindelijk met het idee om iedereen uh, even in de auto te kijken en te kijken of je wel een kaartje hebt. Aha, jij hebt geen kaartje hè? <laughs> maar ik ben strikt genomen ook geen Feyenoord-supporter, dus er hoeven wij geen kaartje te hebben. Oké, okay, dat scheelt weer. Goed, over de rol van Herenveen is veel te doen geweest. Uh, voor de Vriezer komt het namelijk best goed uit dat Feyenoord en niet PSV als tweede eindigt. Hoe zit dat precies? Ja, het is tamelijk ingewikkeld. Uh, uh, waar het op neerkomt is dat Herenveen uh, als het wint en als het verliest, zeker weet dat het Europees voetbal speelt. Als ah. het verliest, namelijk uh, verliest het van Feyenoord, dat dan automatisch verzekerd is van de tweede plaats. En alleen dan komt er een extra plaats aan de onderkant bij. Dan zou Heerenveen met een vijfde plaats sowieso zeker zijn. Uh, dus verliezen en uh, winnen is voor Heerenveen allebei goed. Fijn dat we natuurlijk winnen, want dat is de enige mogelijkheid om zeker te weten dat ze tweede zijn. Mm -hmm. En als er gelijk spel wordt, dan moeten ze ineens plotseling naar allerlei andere ploegen gaan kijken. Dus ik denk wel, als na nou tien minuten voor tijd gelijk staat, dat er toch nog iets geks gaat gebeuren. Dus ik daar hoop ik bijna op, want dan wordt het een merkwaardig middag. Ja, dat lijkt me ook. Okay. Heeft Heerenveen de opstelling een beetje aangepast op de tactiek? Nee, ik kan me niet voorstellen. De heer Fijn heeft natuurlijk een een goed seizoen. Die vertrouwen op uh, de, de mensen die het voorin eigenlijk al een heel seizoen goed doen, met name Dos en Narsing. Dus die zullen ze ongetwijfeld uh, er weer neerzetten, net als de rest van het Elftal. Uh, het enige probleem zit eigenlijk in de keeper van de bussen, die er al een tijdje niet is. Nordveld is degene die speelt. Uh, bij Feyenoord hebben we natuurlijk wel een probleem. Uh, maar goed, dat is ook al bekend. Want de twee spitsen, Guidetti en uh, Fernandes zijn niet inzetbaar. Uh, dus dat betekent dat ze het doen in de variant van afgelopen woensdag met schaken in de spits. Uh, dus ik verwacht eerlijk gezegd met de opstellingen niet veel verrassingen. Oké, okay, nou dan PSV. De club heeft voor miljoenen geïnvesteerd aan het begin van het seizoen... maar werd geen kampioen. De club won wel de beker. Dat levert dan weer weinig geld op. Kan de voorronde van de Champions League het seizoen redden? Ja, dat uh, is het enige wat het seizoen nog kan redden. Want een beker winnen, dat geldt echt als een troostprijs. Dat. Ik laat het zo formuleren, dat iedereen die de beker wint net doet het of dat niet zo is, maar het is wel zo. Mm -hmm. Dat vinden ze niet interessant. Het gaat gewoon om de Champions League, want daar moet je de miljoenen ophalen. En als je zo ongelooflijk veel geld geïnvesteerd hebt zoals PSV, dan is dat echt het enige dat het seizoen nog kan redden. Dus PSV, die spelen bij Excelsior op nou die, ik vermoed dat die dat wel winnen. Mm -hmm. En die moeten dan maar hopen dat er hier iets geks gebeurt en dat uh, Feyenoord punten verspeelt. Want alleen dan kan PSV er nog langs. Nou, het wordt een interessante middag in ieder geval. Dankjewel Bas Ticheler. Ja, en vanmiddag meer natuurlijk in NOS langs de lijn. Dan is er verkeersinformatie bij de ANWB. Edwin Gerritsen, goedemiddag. Goedemiddag. Door de voetbalwedstrijd in Heerenveen staan er files op de snelwegen. Op de A6 Emmeloord richting Jouren staat voor het Jouwen 2 kilometer. Op de A7 afsluitdijk richting Heerenveen voor Oude Haske 3. De A32 Meppel richting Herenveen voor Heerenveen Zuid 2 kilometer. Verder staan de files op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouden en Nieuwebrug. Drie kilometer, dat komt de wegwerkzaamheden. De andere kant op, op de A12 van Utrecht naar Den Haag, is een ongeluk gebeurd met vijf personenauto's. Voor Nieuwebrug, vier kilometer file, de linkerrijstrook is dicht. De hoofdpunten van het nieuws, verkiezingen in Griekenland. De afstraffing, grote partijen worden voorspeld. Nek- Nekkerij reis bij de presidentsverkiezingen in Frankrijk. En Feyenoord-fans zonder kaartje zijn aangehouden in Heerenveen. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij De persconferentie. on de dit is een goed stel, hoor. De Perstribune, met Govert van Brakel. Goedemiddag. Het Tweede uur van de Perstribune op deze zondag met als gast Hans van Breukelen. Als u vragen hebt aan hem, deperstribune.nl... Deze Pim Fortuyn, dag zou ik bijna zeggen, at your service. Verder vliegende kip Jules van der Wart op pad. Het antwoordapparaat luisteren we af, 035 677 Met uw klachten en vragen over de media. En deze week een vraag over persconferenties. Dames en heren, hartelijk welkom bij deze persconferentie van onze vereniging. Persconferenties, steeds vaker rechtstreeks uitgezonden op radio en televisie. En halverwege gaat de verslaggever dan vaak het voorgaande ook nog even samenvatten. Wat is het nut daarvan? Natuurlijk ook Evert en Eddy met hun blik op de afgelopen sportweek. En als gezegd, deperstribune.nl. Hans, Hans van Breukelen. Goedemiddag, Hans. Goedemiddag, Govert. Oudkeeper van het Nederlands elftal van uh, PSV. Uh... Ja, Frits Barend nog weer even gezien, na zoveel <laughs> tijd misschien wel. Hè? Jullie kennen elkaar natuurlijk ja, ook absoluut. al honderd ja. jaar. Zeg, vandaag de laatste speeldag in de Eredivisie. Is dat nou nog uh, een dag die je met een zekere spanning bekijkt? Of denk je, ik hoor het wel? Ik hoor het wel. Ik ga vanmiddag na deze uitzending direct in de auto naar Waalre. Daar speelt onze oudste zoon uh, de belangrijke wedstrijd tegen Waalre. Hij speelt voor Bergeijk en Bergeijk kan kamp kampioen worden van de vierde klasse. Kijk, dus daar zou ik heel graag bij willen zijn. En waar speelt de zoon? Behalve ik bedoel, op het veld. Wat uh, is jouw ja, positie? Ik heb hem nog zo gewaarschuwd, maar hij is keeper geworden. Ach, waarvoor moet je hem waarschuwen dan? <laughs> nou, ik <laughs> weet nog dat je zeven jaar thuis gaat van school en zegt: Papa, ik ga op voetbal. En ik ga keeper ook. Hmm. En toen vroeg ik van, uh, ja, waarom dan? Hij zegt, nou, mijn vriendjes zeggen dat jij kan aardig kiepen... dus dan uh, zal ik dat ook wel kunnen. En toen zeg ik, jongen, uh, ga nou lekker voetballen... want dan uh, kun je vaak veel meer plezier beleven. Want op het moment dat je een fout maakt, krijg je altijd gezeur in je hoofd. Ja. En toch heeft hij ervoor gekozen en hij kan aardig tegen kritiek. Ja, want het, ik kan me nog voorstellen dat het lastig is... voor een zoon van een international doelman... Uh, want je wordt eeuwig vergeleken. Natuurlijk. Ja, dat klopt. Als hij een bal tegenhield, was het. Ja, dat is toch normaal. En als hij een blunder maakte, was het. Hoe kan dat nou? Ja. Jij, was, uh, jij was betaald voetballer van, laten we zeggen, half jaren zeventig tot in. Nou, hoe lang heb je dat gedaan? 1994. Tot Zoiets, ja. ja. 18 ja. jaar lang, zeg. Prachtig. Prachtig. Ja, als ik terugkijk heb ik uh, ja, wel een schitterende tijd gehad. En waarom? Omdat het uiteindelijk allemaal goed op zijn pootjes terechtgekomen is. Uh, ik, ik heb het genoeg mogen smaken om in teams te spelen die kampioen geworden zijn. En voor mezelf heb ik best, uh, kan ik dat zeggen, het maximale uit mijn carrière gehad... of uit mijn talenten gehaald. Mm -hmm. Uh, terwijl dat er niet altijd uh, ja, naar heeft uitgezien. Want het heeft natuurlijk ook uh, topsport is met uh, dieptepunten en, uh, en hoogtepunten. En ik heb ze beide uh, meegemaakt. En als je dan toch terugkijkt, dan denk je van je dieptepunten heb ik kunnen en mogen leren. En de hoogtepunten, dat was groot feest. Nou, ik kom zo op het dieptepunt terug. Laten we even terug naar het hoogtepunt. Het hoogtepunt ook voor de... Passieve voetballiefhebbers. Het gouden jaar 1988. PSV, daar won jij mee de Europa Cup. De Europa Cup 1 wel te verstaan. En daarna werden we Europese kampioen in Duitsland. En dit is een fragmentje uit de finale tegen de Sovjet-Unie. Nou, niet vlotter worden, Erwin Koeman. Karskop, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ze ja, hadden hevige verwijten gaan daar in de richting van Van Breukelen. Uit spelershoek. Want zo geeft je zo'n voorsprong heel gauw weg. En van Breukeling te zeggen: van, Ik heb jouw rekening nog gebeld, de bel Kijk hoe hij hier tegenover staat, Hans van Breukelen. Ja, wij, pakt hem hier. Ja, hij kent hem dus inderdaad. Doe maar, Wat heeft hij over het seizoen? Dat Theoretisch gezien. Ja. Zeg maar, we zijn 25 jaar verder. De jonge luisteraar denkt: Het boekje van Reker, wat is dat toch? <laughs> Waar moet het al gelezen wel. hebben voor de eindlijst. Het is of zo? allemaal gedigitaliseerd, ja. ja. ja. Wat was het boekje van Reken? Nou, het was eigenlijk een kaartenbak. En uh, Jan Reken was uh, trainer uh, van PSV en later ook van Roda en Willem II geweest en VVV. En uh, assistent trainer bij, uh, bij PSV. En, die, uh, en ook hoofdtrainer overigens. En die, uh, die hield altijd bij wanneer hij maar iets zag waar een uh, speler een penalty schoot. Mm. Nou, en daar hield hij een kaartenbak bij. Dus voor iedere belangrijke wedstrijd belde ik Jan. Jan, heb je nog penalties voor mij? Nou ja, en die bellen nog. Die had hem twee jaar eerder keihard rest van de keeper geschoten... tijdens het WK in Mexico. Dus het was eigenlijk een makkie. Ja, ja eigenlijk. Ja, potverdikkie, makkie. Zeg, dieptepunt. Ja, dat was het jaar ervoor. Uh, toen zat alles, uh, voor mijn gevoel, ook tegen. Dat roep je altijd over jezelf af. Alleen, je, je realiseert je dat op dat moment niet. Er was toen een, een grote... Uh, lobby voor Stanley Menzo uh, vanuit het Amsterdamse kamp. Die moest in Oranje, die kon beter mee voetballen dan ik. Ja, ik was juist keeper geworden omdat ik niet kon voetballen. Dus dan ga je toch gekke dingen doen dan ga je uitlopen. Krijg je nog meer ballen om je uh, uh, oren, krijg je nog meer kritiek. Uh, pers het ook bovenop me. Uh, het was niet alleen dat, het was slecht, uh, dat ik een slechte keeper was... maar ook als uh, ja, semi-intellectueel deugde ik niet erg. En dat soort uh, toestanden. Uh, toen kreeg je het polletje eroverheen. Dat was het uh, stuitenballetje in de kuip in plaats van heel hard te lachen reageerde ik als door een adder gebeten. Dus sloeg men nog veel harder op de dijen. Nou, en dat ging zomaar door. En uh, toen heb ik echt overwogen eind van het jaar om te zeggen: Joh, ik, ik ga weer lekker terug naar Engeland, waar ik met veel plezier had gespeeld. Want ja, jij speelde bij Nottingham Forest. In Nottingham Forest had ik twee jaar gespeeld voordat ik naar PSV kwam. Ja. En uh, toen zei mijn vrouw: Joh, doe dat nou niet. Ga nou nog één keer laten zien dat je het wel kunt. En met wat hulp hier en daar, en vooral anders te gaan denken... met wat hulp van Ted Troost... mocht ik een jaar later de grootste, uh, grootste successen van mijn leven uh, vieren. En het was echt waar, even In 1987 in verscheen er in België een prachtig sportblad. En daar stond van Breukelen dubbele de geboren verliezer. Ja. En een jaar later ben je blijkbaar een gemaakte winnaar. Ja. En dat heeft me wel erg gevormd als mens ook. Nou, ik kan me voorstellen, Kijk, want stel je voor dat je gestopt was... dan was je nu toch een ander mens geweest, neem ik aan. En dat ben ik wel van overtuigd. Alleen, dan was ik teruggegaan naar, naar, Engeland, of naar Engeland. En dan had je misschien net zo'n uh, gevoel gehad als Jan van Beveren. Jan van Beveren, ooit uh, voor mij de meest getalenteerde doelman... die we ooit gehad hebben, maar die heeft het nooit... Uh, kunnen laten zien op internationaal niveau, wel bij PSV, maar nooit in Nederland zelf. Nee, maar ik weet niet in hoeverre jij uh, de vergelijking kunt doortrekken met Jan van Beveren. Jan van Beveren, met ik meen ook Willy van der Kuilen destijds, hadden het Ajax-kamp tegen zich. Ja, maar die, die had ik ook niet mee, hoor. Nee? Alleen toen heb ik ooit tegen mezelf gezegd, toen Van der Kuilen en Van Beveren weg gingen bij het Nederlands elftal... heb ik letterlijk gezegd, als ik ooit, net als Jan van Beveren bij het Nederlands elftal zal uh, zijn... Ik, laat, ik ga nooit vrijwillig bedanken. Nee. En dat heeft me wel op een bepaald moment... heb ik mezelf aan die woorden herinnerd. En toen ben ik inderdaad niet weggelopen. We zijn weggegaan, maar eigenlijk weggepest, gepest. Hè? Was nee, toch uiteindelijk? Verhaald, joh, ja, ben je gek. Uiteindelijk maak je toch zelf de beslissing. Is dat zo? Ja, ja natuurlijk. Nou ja, maar je moet Jan, was, Jan, kunnen, Jan, nee, Jan, Jan van Bever was zeer principieel en Willy ja. van der Kuilen ook. En uh, die vonden in die tijd dat Kruifenden zijn zijnen er niet erg professioneel bezig waren. En daar hebben ze wat over gezegd, want zij wilden wel ja. degelijk graag wereldkampioen geworden. En toen is er een clash geweest, dat ging natuurlijk ook over geld in die tijd. Uh, over de verdeling van reclamegelden, maar uh, ik denk dat Jan van Bever en, en, en Van der Kuilen zeer principieel waren. Ja. En daardoor het... Uh, Bedankt hebben. Heb je ooit die prachtige documentaire gezien van Mart Smeets over Jan van Bever in Amerika? Dat was top. Ja, ja en dat, toen dacht ik: God, uh, ja, hij is naar Amerika gegaan. Dus, hij uh, is gevlucht. Uh, hij is gevlucht en uiteindelijk ook nog op vrij jeugdige leeftijd in net even 60 overleden. Ja, ja. dan stond hij daar op een veldje in Amerika. Toch de jeugd te trainen. Ja, ja maar het was, men, was wel een man met, die zijn hart volgde. Ja. En dat, dat, dat uh, heb ik ook altijd gewaardeerd in hem. Uh, en het trainen van de jeugd vond hij geweldig. Ja. En ik heb met uh, Toosje, zijn, zijn tweede vrouw... Uh, bij, de, uh, ja, bij de ering van Jan in het Philipsstadion nog een tijd... Uh, mogen praten, ook met zijn twee zoons en ik heb nu af en toe nog wat mailcontact met haar... en ze heeft mij eigenlijk ter herinnering aan Jans voetbalcarrière... vijf plaatjes opgestuurd, ingefreemd over doelmannen. En nou dat, is, dat klinkt heel gek, het ziet er niet uit... maar dat koestrik als herinnering aan een van mijn grote voorbeelden. Een absoluut grote voorganger aan wie in Nederland... veel plezier heeft uh, beleefd. Hans, uh, wij, uh, wij vragen altijd naar het sportmoment van deze week. Waar kom jij op uit? Nou, ik zeg je eerlijk. Ik was gelukkig in, in Spanje. Ik was een weekje weg. Uh, maar ik heb wel met vlagen iets gezien. En dat was natuurlijk uh, voor mij helaas dat Ayers kampioen Waarom heet. helaas? Nou, omdat het mijn club natuurlijk... Nee, jij bent van PSV, is, je zit van nee, en, en Utrecht, en, en, en Utrecht, Utrecht? Vanuit, ja. van oorsprong, nou, dan weet je als je bij FC Utrecht speelt... dat ja. uh, 30 kilometer verderop nou niet je favoriete club speelt. Maar dat neemt niet weg... Dat ik vind de, het ont, in ontvangst nemen van die schaal. Ik heb ook van mensen begrepen in mijn omgeving die in het stadion zelf waren. Hoe ze dat geweldig hadden gedaan. Dan blijkt ook dat de arena ook echt een evenementhal is. Hè. Dan kunnen ze dat prachtig doen. De viering van die schaal. Het optillen van zo'n schaal. Wat dat voor je als speler, als trainer en ook supporters doet. Dat heb ik zelf een paar keer mogen meemaken. Dat is uniek. Wat een mooie sfeertje, Frank. Ja, dat is kippenvel. Ja. Heb je ooit getwijfeld dit jaar? Nee, natuurlijk heb je twijfels of je kampioen gaat worden uiteindelijk, of niet. Maar niet twijfels over uh, ons spel en waar we mee bezig waren. En uh, Gelukkig is dat op tijd goed gekomen. Ja, Ik moet wel zeggen dat ik Frank de Boer... Uh, eigenlijk al anderhalf jaar voor mij uh, ja, de, de, de, de man van, uh, van de eredivisie is. Wat is zijn geheim? Dat weet ik niet, dat ga ik, nog onder, dat ga ik nog ontdekken. Maar ik weet wel één ding, dat hij ook als coach waanzinnig le leergierig is. Altijd op zoek is om zichzelf te verbeteren. De lat hoog legt, maar ook een persoonlijke touch heeft naar, naar spelers toe. En wat ik zo knap vind in een club die toch uh, al uh, anderhalf jaar uh, aan de top... Uh, in de fik staat, om het zo maar te zeggen... dat hij toch op een of andere manier die groep weet te isoleren daarvan. En ik ben in verband ook met mijn uh, vervolg van mijn boek Winnen... ben ik uh, met Frank en Dennis en uh, Spijkerman en Wim Jonk... Nou, en noem die hele groep maar op van uh, ex-Ajax-spelers die daar ook trainer zijn... heb ik ooit uh, een, een gesprek met hen gehad om te kijken van... joh, hoe kunnen we dat boek verder ontwikkelen? En wat mij dan opvalt, dat is dat zij wel een enorme eenheid vormen. En ik denk dat dat ook de kracht is ja. waarom uh, ze uiteindelijk toch weer kampioen geworden zijn. Ja, want dat boek winnen, wat, wat jij nu re recent op tafel hebt gelegd... gaat over de ontwikkeling van talent naar... Uh... Ja, het, is uiteindelijk, uiteindelijk naar top. Het, is, het is uiteindelijk van hoe herken je uh, ja. talent en hoe ontwikkel je dat. En het ja. gekke is dat de meeste uh, toptalenten het niet redden. En dan is de vraag hoe komt dat nou? Dan roept iedereen, ja, dat is de mentaliteit. En het blijkt, ook uit het boek en allerlei onderzoeken. Want we hebben niet alleen 57 topspelers geïnterviewd, 6 toptrainers. Maar ook allerlei mensen eromheen dat topspelers gewoon anders denken. En dat blijkt je nog aan te kunnen leren... ook buiten het feit dat ze natuurlijk... ruimtelijk inzicht moeten ja. hebben. Ook een lerend vermogen. En vervolgens snelle informatie werken. Maar in hoeverre kun je die drie dingen nou integreren... in je trainingen en zorgen dat ze anders gaan denken? Ik kom daar straks graag nog even met je op terug. Aan de hand ook van wat Toon Gerbans... ik weet niet of je het gelezen hebt... afgelopen zaterdag in de Volkskrant schreef... over hoe spelers er vandaag de dag eigenlijk uitzien. Hoe ze zich gedragen en hoe je daar als club... bij wijze van spreken op zou moeten inspelen. Want... Dat, Ik heb dat, het niet gelezen. Nee, maar het heeft wel raakvlakken met wat je, wat je net vertelt. Nee, dat verbaast me niks. Nee. U kunt uh, de hele week vragen en klachten over de media inspreken op ons antwoordapparaat. Pen en papier uh, bij de hand en spreek iets in als u denkt... van uh, dat moet toch aan de openbaarheid worden prijsgegeven. Dit is uh, de oogst van deze week. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant? Of wilt u de loftrompet laten schallen? Spreek dan in op het antwoordapparaat van de perstribune. Bel 035-677-6001. Goedemiddag, ik heb een klacht. Het is uh, sinds kort zo dat op mijn mobiele telefoon kan ik geen livestreams meer kijken van het nieuws. Ik ben taxichauffeur en ik wil graag onderweg af en toe het nieuws kunnen zien. Vooral ook omdat in het nieuwe beleid, door de nieuwe aanbestedingen, ik veel minder pauze heb. Waardoor ik niet moeite moet doen om te today. Radio, ...maar ik keek graag livestreams en dat kon allemaal. Maar sinds kort kan dat niet meer. Het kan nog wel op de iPhone en de iPad. En ik vraag me af waarom de overheid kiest voor een voorkeursbeleid ten opzichte van Apple. Ik heb geen Apple, ik wil geen Apple. Ik wil gewoon het nieuws kunnen kijken zoals ik dat al deed. Dat kan dus niet meer. En ik vraag me af waarom. In Duitsland heb je de discussie... ...wanneer houden we nou eens op met de schuldcultuur. Het is zo lang geleden... Duitsland, wat er allemaal is gebeurd, moet die schuldcultuur die daar lang geheerst heeft van uh, wij zijn zo'n fout land geweest, moet dat nou niet eens een keertje ophouden. In dat kader zou ik willen zeggen is het bij ons de herdenking die elk jaar zo impressief is, zo, zo, zo drukkend. Zo, kijk, als het nou één dag is, maar het is niet één dag, het zijn dagen, lang, weken van tevoren en, en, en daarna, dat is hetgeen waarvan ik zeg dat zou moeten veranderen. Goedemiddag. Uh, het valt mij op dat uh, journalisten heel vaak uh, persconferenties uh, onderbreken. Bijvoorbeeld op de persconferentie van de heer Brinkman. Dan is die man nog aan het uh, vertellen, aan het uh, verklaringen aan het afleggen. En dan praat de journalist er al doorheen en begint samen te vatten en zo. Het is dus net of we achterlijk zijn. Ik vind dat heel uh, amateuristisch aandoen, net of er geen regie is. Ook bij de politieke beschouwingen en zo, daar wordt heel vaak doorheen gepraat. net of de journalist belangrijker is dan de informatie die de desbetreffende persoon probeert over te dragen. Dank u wel. Max antwoordapparaat 035 677 6001 Goed, We gaan wat dieper in op die laatste opmerking over persconferenties. Dat klinkt dan bijvoorbeeld zo. We gaan gelijk naar Den Haag. De persconferentie van Hero Brinkman van de PVV is begonnen. Het blijkt gewoon ijdele hoop te zijn. Dat neemt niet weg dat ik vele moslims ken die compleet geassimileerd zijn... en zich terecht weggezet voelen als tweederangse burgers. Twee redenen Natuurlijk dus waarom Hero Brinkman aangeeft de, de PVV-fractie te verlaten. Zo begon hij zijn persconferentie enkele momenten geleden. We luisteren verder naar Hero Brinkman van de PVV. Daar zijn we weer. Uh, Marcel Gelauf. Goeie, goeiemiddag. Goeiemiddag ook. Marcel, hoofdredacteur uh, van de NOS uh, Nieuwsvloer, vat ik het even samen. Marcel, waarom, uh, waarom vat een verslaggever samen... Uh, terwijl de kijker of luisteraar het net allemaal gehoord heeft? Wat we proberen te doen bij belangrijke nieuwsmomenten... is uh, te kijken en de luisteraar zoveel mogelijk gelegenheid geven... om dat uh, helemaal mee te maken. Maar soms zijn er momenten uh, dat de timing net niet helemaal goed uitkomt. En dat misschien, uh, en dat was een beetje in dit geval, geloof ik... Mm. Uh, dat uh, de heer Brinkman al begonnen was... zonder dat we dat helemaal goed hadden kunnen aankondigen. En voor de mensen die er dan niet precies weten wie er aan het woord is... is het soms goed om in één of twee zinnen even te zeggen... Uh, wie er aan het woord is en waar het ook alweer over gaat. Uh, dan doen we het. En er is nog een tweede moment dat we het doen. We zenden vaak dat soort persconferenties niet helemaal uit. Uh, omdat de ervaring leert dat ze nog wel eens heel lang door kunnen gaan... en nog wel eens uh, heel veel in herhaling kunnen vervallen... Uh, en dan onderbreken we op een bepaald moment... als we denken dat er ja, weinig uh, nieuwe feiten meer boven zullen komen. En voor, voor veel luisteraars en, en kijkers um, ja, is het dan prettig... Um, is ons gevoel dat we even de kern samenvatten. Ja, ik begrijp uh, of, je, of je het nou leuk vindt of niet als luisteraar of als kijker. Michiel Breedveld, die we net hoorden in die persconferentie van Brinkman... Uh, verleent als het ware even een service om te laten weten. Dit is Hero Brinkman van de, van de PVV waar hij nu uitstapt. Um, maar dan, uh, Marcel, wat is het criterium om te zeggen... wij doen live deze persconferentie? Want het aantal neemt inderdaad wel toe. Ja, dat is altijd uh, de moeilijke vraag. Wat is nieuws? En uh, in welke mate besteed je de aandacht aan? En wanneer doe je het live, en wanneer doe je het niet live? In principe proberen we belangrijk nieuws op radio en televisie... Uh, zoveel mogelijk live te doen als het zich voordoet. De luisteraar en de kijker... Ons brede publiek de gelegenheid te geven om zoveel mogelijk zelf te zien en mee te maken. Daar denken we wel anders over, daar gaan we anders om mee om dan vroeger. We doen het inderdaad uh, vaker live. Um, ja, Dat is denk ik de tijd waarin we lezen. Uh, alles gaat sneller, dus radio en televisie gaan ook sneller. Steeds meer um, is er gelegenheid, vooral natuurlijk door alle mobiele apparatuur, om op heel veel plekken van alles live mee te maken. Nou, die, die service proberen we dan zoveel mogelijk uh, te bieden vanuit onze journalistieke. Uh, taak om te informeren. Hmm. Uh, zit daar ook nog ergens een spijtmomentje onderweg in... dat je denkt, dat hadden we niet moeten uitzenden? Nou ja, daar heb ik zo gauw geen voorbeeld nee. van. Oké, okay, dat hoeft niet. Nee, het had gekund. Wat, ja. ik, zelf, wat, ik, wat ik zelf als kijker of, of luisteraar bij live persconferenties vaak nadelig vind... Uh, dat je, uh, nadat de hoofdpersoon is uitgesproken, uh, de collega's uh, vragen hoort stellen... maar die vragen zijn vaak niet te beluisteren... omdat de organisatie niet voor een goede microfoongeluiden zorgt. Ja, dat is ongeveer het meest uh, ingewikkelde als het gaat om live persconferenties. Daar worstelen wij erg mee. Uh, je moet je voorstellen: zo'n persconferentie. Uh, die ziet er meestal als, voor, als volgt uit: er zit iemand achter een tafel, die houdt een verhaal, en in de zaal zitten 20, 30, soms 50 journalisten. Ja. Uh, dat kan ook al soms een vrij grote zaal zijn. Uh, nou, het geluid van de vraagsteller uh, goed uh, in de uitzending krijgen is dan heel lastig, want uh, vaak zijn we wel met een paar microfoons in de zaal. Maar uh, soms roept het van rechts iemand wat en soms van links iemand hmm. wat. Ja. En dan ben je met je microfoon dan altijd te laat, uh, ja. te laat bij. Nou, dat lossen we dan vaak op door te proberen uh, zelf uh, een paar van de eerste vragen te stellen. Uh, maar het leidt er vaak ook toe dat we uh, besluiten nog vrij snel te stoppen met de persconferentie. Dat we de vragen nog maar een deel mee in maken. Omdat inderdaad de luisteraar of de kijker, die niet goed meer uh, hmm. kan horen... maar um, ja, dat is gewoon niet helemaal oplosbaar. Nee, dat begrijp ik. Uh, dan nog even het puntje als je zegt, het is de tijd... het gaat vaker live en uh, op radio en televisie... Wil je, er, wil je erbij zijn, je wilt niks missen. Maar ja, je zou ook, uh, uh, laten we zeggen... voor dat digitale kanaal uh, Politiek 24 uh, dan kunnen kiezen... Hè, dat je het, het, het publieke net 1, 2 of 3 er niet mee belast... maar dat je het elders doet... Ja, dat, uh, dat kan natuurlijk. Vanouw 24 en politiek, uh, 24, zijn twee 24 uur kanalen op de digitale televisie en op uh, nos.nl. Uh, maar Radio 1 is een nieuws- en sportzender. En uh, nou, daar besteden we regelmatig aandacht aan sport. Tot jouw plezier volgens Ik mij. Ik weet het, ja. ja maar niet altijd, hè? Ja, precies. Soms, nee, soms Vorige week hadden we een ander hè, weet je nog? Ja, ja. ja. Ja, maar soms, soms moet sport aan de weg voor nieuws... en soms moet sport het. uit de weg voor... Uh, uh, nieuws uit de weg voor sport, hè, zo. Zo, werkt het. zo gaat het een beetje. Radio 1 is echt uh, een zender die, die, die bestemd is voor nieuws en sport. Uh, dus belangrijke momenten zullen we daar altijd op blijven doen. Goed. Marcel Geloof, dank voor je uitleg. Uh, Marcel Geloof is hoofdredacteur van het uh, NOS Nieuws. En als u zelf een klacht heeft of een opmerking over radio, tv of krant... let even op. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035-677-6001. 035-677-6001. Mailen kan ook. Perstribune.omroepmax.nl De gast Hans van Breukelen. Hans, uh, ja, dit is een kwestie. Hier houden, hier houden mensen zich mee bezig. Zo'n persconferentie, moet dat nou? Of ja, ik wil het juist horen en het geluid is niet goed... en die verslaggever zit er doorheen... Oh, what fuck, ja, nee? weet je, ik, ik ben door de jaren heen. Is, is mijn mening heel duidelijk? Journalistiek is per definitie uh, altijd onvolledig. Ondanks dat we heel veel uh, tijd hebben en uh, gekleurd. Omdat uh, wij, de wijze waarop wij pers of uh, nieuws naar ons toe krijgen... of dat nu in dit programma is, of dat in de krant is... of dat uh, actualiteitenrubrieken zijn. Er is een redactie die er eigenlijk bepaalt... dat wij als luisteraar en kijker voor ons neus geschoteld krijgen. En daardoor uh, ja, is de kans op echt objectieve informatie in mijn ogen... waarin ik vaak zo? zelf uh, uh, mijn mening kan vormen... Kijk. Ook jouw vraagstelling al geeft al een bepaalde kleuring aan een interview. Zo is dat natuurlijk ook. Zeker, op de maar jij gaat over je antwoord. Dat, dat klopt, maar het grappige is dat juist de vraagstelling, dat is de rode draad van een verhaal, altijd. Ja. En, uh, en als wij kijken hoe wij, en ook de wijze waarop wij nieuws naar ons toe krijgen, ja. nou dan, uh, dan verbaas ik me wel eens. Ja. En dat zei een mevrouw heel leuk, die zei van ja, het lijkt soms of journalisten zich belangrijker voelen dan, uh, dan de geïnterviewden. Nou, dat klopt ook in mijn ja, ogen. Heb je echt het gevoel dat ik mij nu belangrijker nee, zit te vinden absoluut, dan Nee, absoluut, ik ga over het helemaal niet, maar ik praat over ja, algemeen, een tendens en ik zeker? vind het dan leuk om het een beetje zwart weer neer te Begrijp zeggen ik. Uh, wat wat ook altijd leuk is als journalisten dat zij uh, beweren van ja je moet goed tegen kritiek kunnen want het hoort bij je vak maar op het moment dat je dat tegen hen zegt dan zeggen ze altijd van, ja, het, het zal wel weer aan ons liggen en dan denk ja. ik kom op nou je mag toch ook even kritisch naar jezelf kijken zeker toch? Maar kijk, die redacteuren... Nee, nee, Dit ik is je hoor, nee, ik leg het uit. Nee, <laughs> Mooi. Kijk, redacteuren en, en programma's uh, zijn bezig met de voorbereiding. Ze zeggen, nou, Hans van Breukelen komt. Wat zouden wij van Hans willen weten? En, en, wat hij niet al honderd keer misschien heeft verteld... in al die sportrubrieken en in al die kranten of radio en televisie... Weet je, want jij ja, komt natuurlijk... Ja, je komt met je herinneringen, maar die, die veranderen niet meer. Dus nee, ja, we, willen nog, iets, we, we ja. willen nog iets weten van Hans. Ja, wat, wat hij nog niet weet. Nou, wat nee, weten wij dat nou niet? Ik, Dan stel ik jou die vraag. Wat, wil ik, wat heb jij nou eigenlijk al die jaren wel eens willen vertellen... en het is er niet van gekomen? Ja... Dat is een, ja, dit, Nou, zit je, nou zet zit je mij voor het blok. Ja, nee, dat wil, ik wil je ook niet voor het blok zetten. Dat is, dat is gewoon ook nee. heel flauw en heel makkelijk. Nee, heel goed. Nee, je, nee, maar er zijn natuurlijk dingen. Je, wij filteren je, wel, om, omdat je heel veel ja, geruis hebt. Dat en geruis moet eruit. Maar aan de andere kant uh, tracht ik ook wel eens ja. uh, alles in een bepaald perspectief te zetten voor mezelf. En dat zeg ik wel eens tegen mensen die zich heel erg druk maken over de wijze. hoe ze zelf worden neergezet, of uh, over situaties waarover geschreven ja. wordt. En dan zeg ik altijd: joh, realiseer je nou de punten die ik net genoemd. Zeker, dat begrijp ik. Nou, leuke discussie. Leu ja, ja een of, leuke discussie. Um, ja. <laughs> nou, we gaan uh, er ongetwijfeld uh, <laughs> nog even over door, maar eerst uh, moeten we terug, uh, voordat we zo meteen ook Eddie en Evert horen, naar onze vliegende kiep. Hij zoekt legendarische medailles en olympisch geluk. Olympisch geluk. De vliegende kiep. Nou. Dan zie je dat je, ja. je gaat ook gelijk ja, in, in, in, de, ja. in, in de verdediging. Nee, ik ga niet in de verdediging. Ik gaan wil je het je uitleggen. uitleggen. Nee, Oké, okay, dat... Okay. Ja. Ja, ja, maar wij praten erover door. Maar Zul van der Wart, die denkt nu, waar blijven ze? Waar blijven ze? Nou, Zul, ga je gewoon... Ja, dat niet alleen, maar ik durf ook bijna niets meer te vragen. Ga je, je, je gewoon, gaan al je gewoon pak door uit. Al bedacht. Nou, ik, één ding wat ik wel ga zeggen is gewoon even, even laten zien... eigenlijk door de luisteraars ogen waar ik ben. Ik zie... Een foto van Willem start uh, in, een, uh, in een mooie lijst met een brug die heen de weer kan. Uh, het verhaal dat door Jan uh, vertelde. de man van Enit, uh, Brigitta. Ik zie drie uh, mooie dochters aan de, aan de deur. En ik zie een, uh, een foto van een heel klein meisje, een babytje van nog geen jaar, Enit. Want uh, sinds die tijd ben je oma, hè? Jazeker, we zijn sinds vorig jaar oma en opa geworden. Dat moet fantastisch zijn, maar je hebt ook twintig jaar op de Antillen gewoond, in Curaçao. Waarom ben je toen weer teruggegaan? Uh, we zijn teruggegaan vanwege wat omstandigheden, familieomstandigheden. En uh, dat was eigenlijk de doorslag waarvoor wij teruggegaan zijn. Maar je bent daarheen gegaan, omdat je man Jan uh, zit in het onderwijs... heeft daar les gegeven. Uh, je had het hier wel gezien, uh, je had twee bronzen medailles... gewonnen op de Olympische Spelen, dat was heel erg mooi. En je wilde dat gaan verzilveren als zwemcoach op Curaçao, waar je geboren bent? Nou, weet je, je zit een poos hier in Nederland... en dan vind je het gewoon wel weer leuk om een keer wat anders in je leven te doen. Dus dat was de keus toen van... nou, we gaan lekker een paar jaar uit Nederland weg. En dat was toevallig Curaçao. Dus daar hebben we inderdaad twintig jaar gezeten. En dat hebben we gewoon heerlijk en heel leuk gehad. Was het moeilijk om terug te keren? Ja, weer terug naar Nederland bedoel je? Ja, ja dat was best wel moeilijk. Want ja, je hebt in twintig jaar tijd heb je daar dus best behoorlijk veel opgebouwd. Van alles weer. En ik vond het wel weer moeilijk om weer terug te komen. En hoe vonden je kinderen dat? De kinderen vonden het geweldig dat we terugkwamen. Want die woonden natuurlijk inmiddels in Nederland al. Die vonden het echt heel leuk dat we terugkwamen. Familie ook allemaal. Iedereen was blij dat we terugkwamen. Ja, want al jouw familie woonde gewoon in Nederland. Ja, dat klopt. Iedereen woonde in Nederland. Kinderen studeerden en ja, en onze ouders die er toen nog leefden, dus het was wel leuk. En nu geef je gewoon weer zwemles in Nederland, in Diemen? Ja, ik geef een paar uur per week geef ik zwemles in, bij de gemeente Diemen. En ik geef ook nog bij mijn zwemvereniging in Amsterdam met ei. daar geef ik ook nog een aantal uren per week les. Nou, je oude vereniging waar je groot geworden bent. Ja, precies. Mijn oude vereniging Het ei. Daar geef ik ook nog een paar dagen in de week uh, geef ik op vrijwillige basisles daar. Ja, aan en wie geef je dat? Ik geef uh, daar uh, les aan kinderen die dus beginnen. En ook kinderen die wat techniekverbeteringen willen hebben. Die uh, de zwemslagen goed willen leren. Dat soort dingen. Dat is mooi om dat terug te geven. Hè? want We ja, waar het aan het eerst duren over uh, ja, wat je allemaal gewonnen hebt. En dat is gigantisch veel. Maar dat je dit kan terugdoen en je wordt ervoor betaald. Is dat een cadeautje of is dat normaal? Um, ja, ik vind het, uh, ja, ik vind het wel normaal. Maar ik vind het ook gewoon zelf heel leuk om te doen, weet je. Ik vind het gewoon leuk om mijn expertise weer over te brengen... naar de kinderen toe. En die weer wat mee te geven. Dus ik vind dat gewoon heel erg bijzonder. Wel leuk. Ja, jouw kinderen doen ook bijzondere dingen. Je hebt eigenlijk fysiotherapie nodig, maar binnenkort kan je door je dochter behandeld worden, geloof ik. Ja, inderdaad. Zij is bijna klaar met fysio, dus binnen een paar weken is zij fysiotherapeut inderdaad. Ja, en dan ben je misschien weer hopelijk helemaal fit, want wanneer mag je weer lopen? Ik hoop tussen nu en twee weken, ja. Succes en dankjewel. Ja, graag gedaan. In het, uh, Brigitta. Theo Huizinga neemt na 36 jaar afscheid bij Groningen. Uh, hij is in februari 66 geworden. Hij was de... Eerste twintig jaar vrijwilliger bij de club... maar de laatste vijftien jaar stond hij op de loonlijst. Als, uh, laat ik het samenvatten, elftal buggeleider. Dan doe je heel veel. Theo, goedemiddag. Goedemiddag. En de laatste wedstrijd is tegen AZ hè, vandaag? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, inderdaad, ja. Zeg, wat het is doet? de laatste. Ja, het is de laatste. En vind je dat oh. erg? Oh, erg, erg, nee. Niet echt. Nee, niet echt erg. Het uh, is uh, 36 jaar... Uh... Nou, uh, toch uh, intensief, uh, intensief bezig geweest. En uh, je bent ieder weekend weer uh, ben je, ben je bezig met die club. En uh, nou, ik vind het inderdaad uh, na uh, 36 jaar wel, uh, wel mooi geweest. En het is tijd voor uh, wat leukere, leukere dingen <laughs> te hebben. Maar niet dat dit niet leuk was, maar om gewoon een uh, weekendje even, uh, even niets te doen, weet je wel. Gewoon even geen verplichtingen. Dat is, uh, ja, dat, uh, daar, uh, daar verlang ik wel naar, moet ik zeggen. Ja. Een beetje meer uh, privé, uh, privé wat dingetjes gaan doen. Zo, je kan niet zeggen dat je de kantjes eraf hebt gelopen... in al die dienstjaren, 35 jaar bij elkaar zo uh, de teammanager van Groningen. Wat doet een teammanager? Ja, wat doet hij niet? <laughs> uh, uh, uh, ja, nou goed, uh, de laatste tijd zijn die clubs natuurlijk allemaal... Uh, uh, met managers en met directeuren en dat is het allemaal wat veranderd na de eerste 20 of 25 jaar. Ja, god, dan uh, was ik ook nog manager Algemene Zaken erbij. Dus toen deed ik en, uh, en de Europa Cup wedstrijden regelen en ik deed de wedstrijden uh, regelen en ik had de wedstrijdorganisatie. Ja, en, en de laatste jaren is het gewoon zo dat je dus alleen maar bij het team bent en dan, uh, ja, dan moet je zorgen voor trainingskampen en voor de uitwedstrijden en voor de maaltijden en uh, voor de kleding. En, ja, dat soort dingen allemaal. Mm. Zorgen dat alles gewoon vlekkeloos loopt en dat de jongens uh, ja, dat ze dus uh, zich geen zorgen hoeven te maken buiten het voetbal om over andere dingen. Ja, Theo, wat was het hoogtepunt in al die jaren dat je erbij was? Ja, die, die vraag heb ik afgelopen weken al een paar keer gehad. Ik vond een uh, uh, paar hoogtepunten. Dat vond ik de wedstrijden tegen uh, Atletico Madrid. En dat vond ik de wedstrijd tegen Fiorentina. Dat was voor de Europa Europacup. Die, die twee van Madrid, dat was in uh, ja. 83 en 87. En uh, tegen Fiorentina was een aantal jaren geleden nog, uh, nog met Ron Jans. Hmm. En uiteraard het kampioenschap uh, met Jan van Dijk. Dat zijn eigenlijk de, eigenlijk de hoogtepunten die ik, uh, die ik, uh, die ik gemaakt, uh, meegemaakt heb. Ja, Theo, je voelt hem aankomen. Er is altijd ook wel een dieptepuntje te noemen. Ja, de dieptepunt was natuurlijk uh, de degradatie en de... En de Fjord-affaire in 1990. Ach, met, de, met jullie voorzitter toen? Ja, met onze voorzitter. Maar Rense, goed, dat ik zelf de Vries. ook nog. Uh, ja. zelf ook nog vijf keer verhoord. Dus en ja. dat, is, uh, dat is geen pretje, moet ik eerlijk zeggen. Nee. En wat ga je nu doen, nu het afgelopen is, althans dit officiële werk? Ik ga. Uh, uh, nee, ik ga dus. Uh, ja. Ik ga wat doen voor, uh, voor uh, de hotelketen uh, de Bilderberg. Die hebben twintig hotels in, uh, in Nederland en die hebben mij, uh, ja toen ze hoorden dat ik dus ging stoppen bij, uh, bij Groningen, hebben die mij gebeld of ik uh, ambassadeur van. Uh van de hm. Bilderberg wil, uh, wil worden. Kijk, wij, uh, ik ben ook al voorzitter van de teammanagers van, uh, van Nederland. Zo. En uh, wij, wij deden heel veel zaken met Bilderberg. En ook heel veel clubtoezaken met Bilderberg. Dus we gaan proberen dat een beetje, een beetje hm. te professionaliseren. En een beetje meer aandacht aan de clubs te besteden. Zorgen dat er wat handel hm. voor hen uh, binnenkomt. En uh, kijken of we trainerskampjes voor ze kunnen regelen. En dat soort dingen. Dus ik, uh, ik blijf nog een beetje, ik hoor het. Een beetje bezig. Ja. Hans, hoor je het? Hans, Goedemiddag. Hans, hoe is het jongen? Jongen, het, het leuk gaat jou, mij leuk goed. om jou te horen. Dat, om, is, leuk om... dat is wederzijds. En ik ga er je... alles aan doen om op je afscheidsreceptie te komen. Ja, ik omdat heb je een kaart gestuurd, dat dat ik Dat weet denk, ik. ik zal... En ik hoop dat wat leuk is wat je net zei. van Nou, eindelijk een weekendje vrij. Ik kan je garanderen dat jij iedere week gewoon bij Groningen op de tribune zit. En, en die, <laughs> dat weekendje vrij, dat zal wel meevallen. Maar ik moet wel zeggen, govert. Hans, mag je even die Die garantie geef ik jou niet. Oh, nee? Ik denk als het heel mooi als het heel mooi weer is in augustus, september, dat, dat je kans hebt dat ik jou dan misschien wel tegenkom bij uh, Huis te duin. Want dan ben ik je laatst heb ik je daar ook een keer gezien. Mm. Daar was je ook, ook aan het werk, zag ik wel. Met een, met een groepje. Ik en, werk uh, ik niet meer. En dat zijn ook leuke dingen om te doen. Nee, Theo, dat is fantastisch. Maar nee? het, ja? ik wil wel iets over Theo zeggen. Ik ben er natuurlijk ook tegengekomen toen ik nog zelf voetbalde. En uh, de Koemannen uh, die daar vandaan komen. Dit is echt zo'n lekkere ouderwetse clubpik. Die echt altijd alles voor zijn uh, clubje gedaan heeft. Goud, en uh, wat he? ik dan ja. weer zo grappig vind, dat hij dan praat over hoogte en dieptepunten. Dan noemt hij van de club zelf. Maar, maar dat is dus de verpersoonlijking ver hmm. van de club. En uh, jongen, ik uh, hoop je woensdag over de week is, geloof ik, hè? Nee, dinsdag over de week. Oh, dinsdag over de week. Nou, dat, oh. ik ben blij dat ik het toch... Ik ga er alles aan doen om er okay. even, even <laughs> bij te zijn, Theo. Al de the best okay. en blijf gezond, hè? Theo, dank je wel. Geniet, geniet doei doei. van deze mooie middag. Oké, okay, dank je wel. Theo Huizinga. Altijd uh, zo tegen uh, kwart voor twee, dan iets door. Het wekelijks onder ons zit tussen Eddy en Evert... Uh, ten Apel en Poelman, de sportverslaggevers. U weet wel, met hun kijk op de afgelopen sportweek. En dan leggen ze ook een wetje waarmee iets te winnen valt. Het was met het weekje wel, zeg. De sportweek, volgens Evert en Eddy. Ja, Evert hier. Goedemiddag, vanuit Den Haag. Ja, hoe kun je nou bellen man, ik zit me voor te bereiden op Excelsior PSV wat zo dadelijk begint. Ja, nou en ik heb hetzelfde met uh, Den Haag De Graafschap. Want oh. uh, ja, het is nog een half uur uh, plus een paar minuten van het ja, uur, uh, ja. hè? Ja, ja, je hebt zeker weer de FV Cup zitten kijken hè? de finale. Uh, ja, dat heb ik gisteren live gezien. En uh, los van de uitslag en uh, dat Chelsea het allemaal wel verdiende, had Engeland dus weer de pech dat zij zo'n stukje doellijntechnologie uh, eigenlijk nodig hadden voor een goal die naar mijn idee net niet helemaal ten onrecht uh, niet werd toegekend. Maar uh, juist op, op Wembley en juist die Engelsen moet dat dus overkomen, de, de spelregelmakers. Ja, het gedoe met die, met die, met die doellijncamera's die toch nooit komen en zo. Over arbitrage gesproken. Ik heb me zo kwaad gemaakt van de week. Kuipers, onze scheidsrechter, die mag naar het EK. Die zou een van de grote finales fluiten. Daar is hij van afgehaald door die dictator Colina. Omdat hij na afloop van de wedstrijd gezegd heeft dat hij een lekker potje heeft gefloten. En dan moeten alle scheidsrechters hun mond dicht houden. Dat kan toch gewoon niet meer in 2012, man. Nee, maar het, het wordt natuurlijk ook steeds lastiger om al die, die kikkers in die kruiwagen te houden. Want uh, wat krijg je nou binnenkort als tijdens het EK bijvoorbeeld de zevende official de conditietest niet haalt? Moet dan het hele, het hele spannahuis. Uh, ja. Dat, dat wordt nog circus hoor. Ja, en ik vind trouwens dat Jaap Huilenberg die ook in die zit, die had zijn mond open moeten doen. Ja, dat uh, had hij moeten doen, maar uh, die, uh, die is wel wijzer. Die hecht aan het, uh, aan het plus. Weet je trouwens wat Kuipers vanmiddag fluit? Nee. Heerenveen Feyenoord. Zo zeg, ja, dat is een wedstrijd, ik snap er allemaal niks meer van. Heerenveen moet opzettelijk verliezen, geloof ik. Bal en eigen doel trappen. Maar nou schijnt er ook nog weer een regel te zijn dat ze toch sowieso Europa League spelen... als, als ze dus uh, de, de meest sportieve ploeg van dit jaar zijn in Nederland. En dat schijnt zo te zijn. Ja, dat, uh, dat zou eventueel zo kunnen zijn. Maar dan denk ik dat ze dus ook in die play-offs alle wedstrijden moeten gaan verliezen. Dus dat ze wel uh, drie keer... ...alle ballen gewoon uh, achter de eigen doelman moeten parkeren. Ik heb in het verleden rare wedstrijden gezien... ...maar ik geloof niet dat de Heerdeveen met opzet gaat verliezen. Daar geloof ik niks van. Dat geloof ik ook niet. kunnen ze niet eens. Nee. je hey, die, die volleybalmeiden nog gezien? Huilen, tranen met tuiten? Uh, ja, uh, zielig, dramatisch enzovoort. Maar uh, al die, uh, die, die bonden... We gaan het nou toch richting Londen. Dus de, de volleybalbond met hun beleid... De, de turnbond met de kort gedingen. De hockeybond met uh, Takema en uh, noem maar op. De, de waterpoloers die met de gouden medaille niet eens mogen meedoen. Er is altijd wel iets bij die bonden. Ik zet mijn geld alleen nog op de hockeymeisjes. Hey, uh, zullen we maar weer eens gaan wedden? Uh, ja, laat maar doen. Dan uh, laten we de Raboploeg maar even tot volgende week liggen. Ja, daar hebben we het nog wel over. Uh, de Spaanse Europa League finale. Atletico Madrid, Atletico Bilbao. Ze hebben allebei mooie shirts... Ik zet mijn geld toch op Madrid, met voeteren. Ik uh, denk voor die wedstrijd, zonder Kuipers dus... Ja. dat uh, die Jorente van uh, Atletique de Bilbao... dat is een fantastische spits. Dus die gaan het halen. Goed, jij Bilbao, ik Madrid. Veel plezier in de Haag. jij Rotterdam. Hoi. Jo, hoi. En u kunt meewedden met Eddie en Evert. Deperstribune.nl, klik op wedje leggen... en uh, vul in wie u denkt dat gelijk krijgt. De winnaar krijgt het eh, Eddie en Evert Collector's Item T-shirt. Stand is 11 voor Eddie op dit moment tegen 10 voor Evert. Ja, je moet erom omlachen, Hans. doet het altijd op de radio. Ja, ja maar kijk, dat is dan wel weer een voorbeeld van twee mannen... die uh, gewoon onvervroren actief blijven. Dat vind ik zo leuk. Ik heb ze natuurlijk ook alle ja. twee meegemaakt, Zowel voor de radio als de televisie. En uh, prima gasten. Ja, jij zit in de Raad van Commissaris hè, bij PSV. Ja. Ja. En uh, ik dacht eigenlijk, PSV kiest net als Ajax en Ervijnen... Uh, voor nieuwe generatie trainers. En dan komt de oude heeradvocaat. advocaat. Dat, Opzichte is nog, prijzen. Dat, dat is nog even afwachten. Is dat zo? Ik lees nou, overal ik, dat hij ik komt. Heb, ja, maar uh, dat zijn waarschijnlijk hele ijverige journalisten, collega's ja. van jou. die het uh, uh, waarschijnlijk al weten, terwijl ja. er blijkbaar nog geen handtekening is. Zijn ze hier naar de diplomaten spelen? Jij ja, nou, weet het vast wel. Mooi luisteren, kijk, nu moet ik in één keer al de repet opzetten ja. als commissaris. Zijn dat snap je, je toch wel? Ja, ik hoor het. Nee, dat, dus ja. dan geef je dit soort antwoorden. Ja. En als je als keeper, oud-keeper van Breukelen zou moeten antwoorden. dan, dan zeg je: uh, zou een dan, goede voor Dan zou ik een ander antwoord geven. Wanneer weten we het dan dat hij komt? Op het moment uh, dat de handtekeningen gezet zijn, ja. denk ik, hè? Ja, er, ga dan nee, maar nou nou niet overdoen. Ook lekker dat is, ja, Nee, dat is niet makkelijk, want juist uh, in dit soort gevallen... moet ik uh, soms ja. het puntje van de tong afbijten. Ja, is dus dat moet is, je even begrijpen. Is wel rustig in de Raad van Commissarissen? Nou, het, is, het, is, het, is, het is wat rustiger. Het is wat, uh, wat, ik denk dat dat ook de taak van een raad van commissarissen is. He. Je bent adviserend, je bent controlerend. en uh, Dat moet je vooral zo houden. En dat is ook wel eens het lastige voor mij... omdat ik operationeel ook best nog wel wat invloed zou kunnen en willen uitoefenen. Maar ik heb gekozen voor die functie. Dus als ik iets heb, dan zeg ik het wel tegen de mensen die het moeten doen. In dit geval Sanders en, uh, en Brands. En wat zij er dan mee doen, dat is hun zaak uiteraard. PSV heeft toch een uh, verloren seizoen, hè? zoals je het nu bekijkt. Er kan vanmiddag nog iets gebeuren, maar... Nou, laten we ook even constateren dat uh, PSV wel de beker heeft gewonnen. En dat wordt altijd wel gezegd mm. als een troostprijs. Een prijs is een prijs. Als je bij een, een, een, kamp of een, een, een ploeg speelt, dan wil je er zeker bij een, een topploeg. Dan moet je voor alle prijzen gaan. Dat is de KVB beker één van. En ik ben blij dat we die in ieder geval gewonnen hebben. Oké, okay, maar dan toch, de ploeg is al een tijdje geen kampioen meer. Nee. Uh, Champions League, voetbal, buiten beeld. Dus dat moet de zaak toch uh, somber maken. Omdat je daar vaak de begroting ook toch min of meer op afstemt. Nou, gelukkig is het uh, zo dat, uh, ook al zouden we Europa League uh, volgend jaar gaan spelen... dat de begroting in principe daarop gebaseerd is. En dat is wel eens anders geweest. Dus in dat opzicht uh, komen de uitgaven met de inkomsten uh, redelijk overeen. Dus daar hoeven we ons in ieder geval geen zorgen over te maken. Daar zit ook altijd het spanningsveld. Enerzijds de sportieve ambitie en, uh, en tegelijkertijd goed op de portemonnee... en op de centjes pa pa passen. Maar dat is wel een, een keihard gegeven. En dat om in dit geval dan als raad van commissaris moet je daar ook uh, rekening mee houden. Ja. Dus heb jij nooit overwogen om in, in uh, de geest zoals nu Koeman en, uh, en andere van Basten, gullet uh, trainer te worden? Nee, trainer u? nooit. Ik, uh, mijn ambitie is altijd geweest om, uh, althans dat was een fase, nee. uh, in het eind van mijn voetbalcarrière dacht ik ooit van wat zou het leuk zijn als ik Kees maar zou kunnen opvolgen bij PSV. Een en... technisch manager? Ja. En, uh, maar dat, die zat toen zelf wat moeilijker. En daar is toen Frank Arnessen voor in de plek gekomen. En ik heb drie jaar bij uh, mijn uh, clubpie, waar ik ooit op de tribune stond... met mijn vader en mijn broer. En ook uh, begonnen ben uh, als leerling, prof bij FC Utrecht. Heb ik dat drie jaar gedaan. En na drie jaar wist ik één ding zeker, dat doe ik nooit meer. Ik ga nooit meer fulltime voetbal rijden. Nee? nee? Maar wat doe je dan? In de, wat, morgen is maandag... Uh... Ja. Moet ik moet eigenlijk niet zeggen brood op de plank komen. Ik kan niet in je portemonnee kijken, maar ik weet niet hoe groot die urgentie is. Ik heb morgenochtend een, een voorbespreking voor een presentatie die ik mag gaan houden. Dan heb ik vervolgens morgenmiddag een, een, een andere presentatie. Uh, en s'avonds heb ik een, in de bibliotheek van Katwijk voor de Dirk uit Foundation... Uh, ga ik een vraag vertellen over mijn boek. Dat, uh, zo ziet mijn dag en morgen uit. Dat zijn mooie dagen. Je hebt een mooi leven dus gewoon. Ik heb een prachtig leven, want uh, ik mag de dingen doen die ik waanzinnig leuk vind. Zeker, en ik gaf even aan die Toon Gerbrands uh, die over voetballers zei... Uh ja, weet je, tegenwoordig met Twitter, Facebook, al die sociale media, wij kunnen niet meer zeggen als club je gaat om virus, middags rusten. En je gaat vanavond tien naar de bios en je gaat uit en je moet bij tijdstrouwen trouwen, lekker, rustig, stabiel leven. Dat zijn wel allemaal oudset. Nee, nee, maar goed, hij zei, wij gaan voetballers gewoon voortaan aan zeggen. u verdient zoveel bij ons, wij verwachten daar deze prestatie voor. Nou, ik denk wel dat uh, voetballers zijn een vak is. En zeker topvoetballer. En dat betekent dat... Uh, ik, ik, ik vind dat nog steeds prachtig uh, toen ik aan Annemarie van der uh, Sar vroeg... Uh, van onze beste keeper die we ooit gehad hebben... en onze top internationale Edwin van der Sar. Waarom heeft Edwin de top ja. gehad en waarom ben je zo lang gebleven? Toen antwoordde zij... Edwin heeft altijd geleefd in een koker van focus en willen winnen. En ik heb er omheen gedraaid... En, uh, en ik denk dat dat de kunst is, dat als je aan die top werkt, dat je moet realiseren wat je moet doen om iedere keer een topwedstrijd te spelen. En neem van mij aan dat allerlei dingen uh, uh, als twitteren, als uh, zaken die helemaal niets uh, te maken hebben met... Uh, in feite de komende wedstrijd. Natuurlijk heb je ontspanning nodig, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar wil je echt het maximale uit je talent halen... dan zul je toch uh, ja, als een echte prof moeten leven. En, en daarom haalt maar 3% blijkbaar volgens jouw boek... winnen uh, de, de weg naar de top? Nee, het heeft te maken met uh, het bewust worden van het feit... wat je nodig hebt om daar te kunnen komen. En... Uh, wij denken, en dat blijkt ook uit het voetbal, het is een kwestie van keuzes maken. Dat betekent dat je vanuit je taak om moet zetten in mogelijkheden en dan handelingen. En dat moet je heel snel doen en dan moet je niet afgeleid worden door allerlei nevengedachten. Hans, ik wens je een mooie middag vandaag dat hoop ik ook. met hoop je, dat, je zoon. Ik hoop dat hij kampioen gaat worden. Ja, zeker. Wat was het ook alweer? Waleren tegen ja. <lacht> Zo is ja. Half drie aftrap. Half ik ga gauw rijden. Komt ik dank je wel <lacht> dat je hier wilde zijn. Hans van Breukelen, deperstribune.nl. Daar kunt u uw reacties kwijt. Het is een heel modern, u kunt twitteren, eh, at de perstribune en op Facebook. Daar kunt u ons liken. En onze collega's van Langs de Lijn maken zich op voor een competitieronde... waar je u tegen zegt, ronde nummer eh, 34. En als altijd eindigen we met een eh, radiobloeper uit de oude doos... maar toch altijd goed nog eh, voor een glimlach. Ik wens u een heel mooie zondag. Hé, hey, psst. We spoelen even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis... Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse radio. Wat heb je gedaan de afgelopen tijd, Loret, eigenlijk? Ik heb van alles en nog wat aan, aan, aan verschillende dingen gedaan. Nee, dat liever... Ja, ja. Wat is het vooruit? Wat, wat? Uit, oh, oh, oh. oh, oh, oh. Even. wat gebeurt er allemaal? Oh, wat gebeurt er? Wat mijn god, Wat gebeurt er Ik ben met en de gaat gaat te zien. Oh, en er gaat helemaal niet. Oh mijn god. Oh, wat gebeurt er allemaal? Oh nou, wat is er met je nou? Nee. Hallo. Nee, ik ga naar je buis. Meer informatie ga naar www.omroepmax.nl. Snap je nog dat iemand zegt van ja, gemeentepolitiek rot toch op met je problemen? Prem op weg naar het nieuws. Ik kan me voorstellen dat inwoners denken van waar zijn we nou mee bezig? Op zoek naar de bron. Kan je de internationale zingen? Ontwaakt, ontwaakt, internationale tot de De stijf. wereld op uw stoep. Het is een personality show, het gaat om mijn mening. Elke werkdag, ochtends van half elf tot elf. Omdat u kunt ervaren dat onze problemen ook mondiale problemen zijn.